Goedenavond, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. In Zeeland geldt vanaf nu code oranje. In die provincie komt storm Louis als eerste aan land. Later vanavond kleurt ook de rest van Nederland oranje vanwege harde wind. Het KNMI verwacht zeer zware windstoten in alle provincies. Langs de kust en op de Waddeneilanden kunnen windstoten van meer dan 120 km per uur voorkomen. En ook trekken er onweersbuien over het land. De politie heeft nog twee mensen opgepakt voor de rellen in Den Haag van afgelopen weekend, dat zegt het Openbaar Ministerie. Eritreërs vochten toen met de politie en met elkaar bij een zalencentrum. De verdachten die nu zijn opgepakt zijn een man van 48 uit Utrecht en een man van 23 uit Den Haag. Het was afgelopen nacht te druk bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Er mogen maximaal 2000 mensen slapen, maar het waren er 32 te veel. De opvanginstantie moet van de rechter vanaf vandaag 15.000 euro per dag betalen als het maximum wordt overschreden. Het COA zegt dat ze dat netjes gaan betalen, maar ook dat ze hopen dat gemeenten snel met meer opvangplekken komen. Deze verslaggever van RTV Noord vraagt zich af of dat gaat gebeuren. Ja, we halen hier die plekken nu vandaan, want ja, alles zit vol, de AZC's zitten vol. En ja, de gemeenten die staan ook niet echt te trappelen om te zeggen van kom maar bij ons. Dus uh, ik denk dat het COA had al een groot probleem had, maar die heeft vanaf vandaag nog een veel groter probleem. In Nijmegen is het bombardement van 80 jaar geleden uit de Tweede Wereldoorlog herdacht. Het is het dodelijkste bombardement uit de Nederlandse geschiedenis. Veel mensen kennen het bombardement in Rotterdam, maar niet die van Nijmegen. Onze verslaggever Lennart Swolfs vertelt wat hij vandaag zag bij de herdenking. Vooral van de Nijmegenaren hoorden vandaag die ik heb gesproken... dat ze heel blij zijn dat het zo druk was, hè? dat er eindelijk meer erkenning komt over dit bombardement. En dat de verhalen verteld blijven worden. En nou ja, dat deze dramatische gebeurtenis, zoals zij dat zelf zeggen... niet vergeten wordt. Bij de bombardementen in 1944 kwamen 773 mensen om het leven. Het weer vanavond buien en flink wat wind dus. Over het hele land zijn windstoten mogelijk. Vannacht wordt het weer wat rustiger. Morgen soms zon en ook wat regen. Dan ongeveer 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Well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 That's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 Swing around in sensation land Hoping you'd get a kick Even Frank can't understand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 Segregatie tussen schapen en gekken gekke Voel me geen voorbij, beiden. wil gewoon leven en dan vertrekken Easy, maar dat is niet het geval de Het is overal, een universum vol oneindig veel energie waar we overstressen hier op bro. ik snap het niet Time out, laat me denken is het beste Ik kan boos doen in mijn tekst, ik kan de straat op gaan en trashen Ik kan ingaan op je angst, want ik weet dat je gestrest bent Maar dat is niet de way, ik ga je zeggen chill, relax em. Wees vrij, leef vrij, klaar, ken jezelf, neem je zelf, niet meer tijd Je bent daar, de weg is de weg en die is weg van stress Plus, de beste wraak is oprecht, succes, Psycho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 Doe wat je wil, zorg dat het volkomt. Wij begeleiden je. Goed, dankjewel alsjeblieft. En tot zover was dat het interview wat ik had met Jolanda Bijer. Nu weer tijd voor muziek. En dat is Alois. En het nummer dat heet Wrong Side of the Bed. My dreams have died. I lay there on the. Tailing moves, what should I do? I'm here alone tonight.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 Till day this year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 every